Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Salatu was wa ala sayyidil mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma baad. Beste broeders en zusters. As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na aanleiding van uh, enkele verzoeken van ouders om iets te gaan doen met het onderwerp pesten. Uh, hebben wij dus besloten om vandaag in het teken te plaatsen van dit onderwerp. En dat hebben we gedaan omdat het onderwerp natuurlijk van ongekend groot belang is. Terwijl het tegelijkertijd, althans misschien wel in onze gemeenschap, onderbelicht is. Uh, ergens beschouwen wij pesten nog steeds als een onschuldig fenomeen. Als een qua jongensdaad uh, die nu eenmaal voorkomt bij kinderen. Een daad die misschien wel vervelend is, maar... ...waarvan de gevolgen wel te overzien zullen zijn. En dus kun je best wel een oogje dichtknijpen als je situaties van pesten meemaakt. Ondertussen heeft de praktijk uitgewezen dat pesten hele serieuze consequenties kan hebben. Natuurlijk in eerste instantie voor degene die gepest wordt... ...maar ook voor de pester en ook voor de omstanders. Het heeft sociaal-emotionele consequenties, het heeft psychische consequenties... Het heeft psychosomatische consequenties. Ik kom straks te spreken over wat dat allemaal betekent. Sociaal-maatschappelijke consequenties enzovoort. Dus het reikt heel ver. Het is niet een akkefietje wat plaatsvindt op een schoolplein en wat daar blijft. En al deze gevolgen van pesten zijn de afgelopen jaren ook onderzocht... en, en, en wetenschappelijk vastgesteld. Het is dus niet zo onschuldig als wij misschien met z'n allen denken. En daarom staan we vandaag bij stil... In de hoop dat wij het bewustzijn omtrent dit onderwerp kunnen vergroten bij kinderen natuurlijk, maar bij alle andere betrokken actoren. En dat zijn ook de ouders, dat zijn ook de omstanders die niet meedoen met pesten, maar die het wel zien gebeuren. Ouders, docenten, bestuurders van maatschappelijke instellingen zoals moskeeën en dergelijke. Eigenlijk is dit een probleem van ons allemaal. Of, er, of, of wij nu wel kinderen hebben die gepest worden of niet. Of wij nu wel kinderen hebben die pesten of niet. Het is een probleem wat ons allemaal aangaat. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat ik zelf geen professional ben in de pedagogiek of in de sociale wetenschappen. Maar in de hoedanigheid van docent en oprichter van een weekendschool heb ik wel al... Tien jaar uh, praktijkervaring met de doelgroep. Dus daar zal ik me deels op baseren... ...maar waar ik me voornamelijk op zal baseren... ...is op uh, literatuuronderzoek die ik de afgelopen dagen heb gedaan... ...en informatie die ik heb verworven van websites... ...die dit onderwerp uh, bespreken... ...zoals het Nederlands Jeugdinstituut en dergelijke. Maar uh, daar voeg ik aan toe dat wat mij betreft dit slechts een aftrap is hè, en dat we in de nabije toekomst ook uh, aan de gang moeten gaan met dit onderwerp... ...in het bijzijn van professionals, in het bijzijn van mensen die dat ook uh, aanhangig kunnen maken bij kinderen. Dus dit zal inshallah taal, een aftrap zijn en dat zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het hierover hebben gehad. Wat is pesten? Hoe herkennen we het? En wat is het verschil tussen pesten, wat, wat gewoon een problematische gedraging is... Wat, wat, ...wat problemen oplevert, en tussen plagen, wat in feite eigenlijk helemaal geen kwaad kan. Hoe herkennen we het verschil tussen deze? Nou, laten we maar eerst beginnen met een uh, definitie te geven. Een beetje een afgebakende definitie van wat pesten nou eigenlijk precies is. Uh, ik gebruik de definitie van het Nederlands Jeugdinstituut. Zij zeggen, pesten is een stelselmatige vorm van agressie... ...waarbij één of meer personen proberen de ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Het is een groepsproces. Luister goed, het is een groepsproces. Waarbij pesters, gepesten, omstanders, meelopers, volwassen beroepskrachten zoals docenten, ouders en dergelijke betrokken kunnen zijn. Bij pesten, zeggen ze, is de macht ongelijk verdeeld... Het is steeds hetzelfde kind dat wint en steeds hetzelfde kind dat verliest. Anderen kijken tegen het sterke kind op, dus de omstanders kijken tegen het sterkere kind op. En de pester heeft bij pesten geen positieve bedoelingen. Hij wil pijn doen, hij wil vernielen, hij wil kwetsen. En het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig en is onzeker en bang. Nou, laten we eens even stilstaan bij deze definitie. Wat leert dit ons over wat pesten is en hoe wij pesten kunnen herkennen? Ten eerste, pesten is een stelselmatige vorm van agressie. Dus het is constant terugkerend. Dus een akkefietje hier en daar op het schoolplein, een incidenteel gevalletje, dat is geen pest. Daar hoef je als ouder denk ik dan ook niet heel erg zorgen om te maken. Ten tweede, er zijn verschillende vormen van pest. Het is niet altijd alleen fysiek. Er is fysiek natuurlijk slaan, schoppen. Hè? Wat ook fysiek letsel tot gevolg kan hebben. Maar ook psychologische agressie. Dat is vernedering. Dat is belachelijk maken. Roddelen. Uh, vervelende bijnamen gebruiken. Buitensluiten van kinderen. En je hebt tegenwoordig ook, dat is een andere categorie, dat is cyberpesten. Vroeger gebeurde het eigenlijk alleen op het schoolplein. Nu heb je met al deze technologie dat het pesten eigenlijk constant aanhoudt en niet doorgaat. Dus via de telefoon, via social media. We kennen het hele verhaal over expose. Uh, en dat, dat is wel eigen aan deze tijden Dat het pesten nu ook de huiskamers inkomt en de slaapkamers inkomt en mee op vakantie gaat. En dat zo'n kind eigenlijk altijd gepest wordt en niet alleen wanneer hij of zij op school is. Uh, Ten derde leren we uit die definitie dat pesten een groepsproces is. Er zijn dus meerdere actoren bij betrokken. Natuurlijk de pester zelf en de gepesten, Maar ook de omstanders. Degenen die erbij zijn, die het zien, die het aanschouwen. En die omstanders kunnen wij onderverdelen in de voorstanders van pesten. Zij die het leuk vinden, zij die het aanmoedigen. De supporters, de cheerleaders die er ontstaan te lachen. Die het helemaal geweldig vinden dat iemand wordt bespuugd of belaagd of belachelijk gemaakt. En je hebt ook de tegenstanders van pesten. En de tegenstanders kun je ook weer onderverdelen in twee groepen. Dat zijn namelijk degene die zwijgen en degene die zich ertegen uitspreken. Nou, je ziet dus wat pesten eigenlijk voor dynamisch proces is. En dan heb je trouwens ook nog de omgeving waarin het plaatsvindt. Je hebt de school, je hebt de ouders enzovoort. En al deze actoren hebben op de een of op de andere manier invloed op het pesten. Ten vierde, wat er ook duidelijk wordt uit deze definitie van pesten, is dat de macht altijd oneerlijk verdeeld is. Dus de pester is altijd sterker dan degene die gepest wordt. Hij heeft altijd meer status dan degene die gepest wordt. Hij is altijd populairder dan degene die gepest wordt. En hij heeft ook meer macht. Hij heeft aanhangers, mensen die hem kunnen helpen. En de, de gepester staat er meestal helemaal alleen voor. Het laatste kenmerk, of een na laatste kenmerk, is dat de pester altijd kwaade bedoelingen heeft. Dus pesten, zoals ze dat noemen, is proactieve agressie. Dat is doelbewust. Wil je iemand kwetsen, iemand pijn doen, iemand uitschelden? Het is geen ongeluk. Het is niet uh, toevallig gebeurd omdat de situatie zich voordeed. Nee, het is met voorbedachte raad. Dat is ook belangrijk voor ouders om te weten... Dat wanneer ze erop worden aangesproken, dat hun kinderen pesten, dat ze inzien dat het proactieve ag agressie is van, van het kind. En het niet wegwuiven als een qua jonge of een incidentele zaak. En tot slot, het pesten heeft een enorme emotionele impact op het kind dat gepest wordt. Het kind is verdrietig, is onzeker, is bang en het bevindt zich ook meestal in een zeer zwakke positie. Het kan Vaak helemaal niks beginnen tegen de pesters. En soms zijn er ook sprake van bepaalde fysieke verschijningen die opvallen. Die ook aangegrepen worden om hem weer te pesten. Bijvoorbeeld flaporen of tanden Of noem het maar op. Of iemand is heel dik of iemand is heel dun. En dat wordt dan aangegrepen om diegene ook te pesten. Oké, okay, dus, dus dit is eigenlijk pest. Inclusief al deze elementen die we zojuist erbij hebben genoemd. Dat verschilt dus... Dat verschilt dus fundamenteel met plagen. Ja, dus hoe maak je onderscheid tussen als je kind geplaagd wordt of gepest? Wanneer er sprake is van plagen, uh, dan heeft het ten eerste geen structureel karakter. Het is niet iets wat elke dag voorkomt en een pester wordt echt... Nou ja, dagelijks is het misschien te, te wat te overdreven, maar het is structureel over een lange periode. Dat is bij plagen niet het geval. En het is... Uh, <tus> Bij plagen is er ook geen verschil tussen de plager en de geplagde. Geen verschil in kracht of in macht of in status. Dus een kind wat zwakker is kan ook een kind plagen wat sterker is. Dat komt omdat het algemeen door beide partijen wordt beschouwd als een grap. Iets wat wel door de beugel kan. Dus dit is het verschil tussen pesten en plagen. Dus dat is belangrijk om daar uh, rekening mee te houden bij het signaleren van pesten. Pesten is zoals we dus net hebben gezegd een groepsprobleem. En dat is heel belangrijk, omdat te besef dat er meer aan de hand is dan alleen een stel pesters en een kind dat gepest wordt. Dat wil zeggen, er zijn verschillende andere actoren, andere personen erbij betrokken die invloed kunnen hebben op het pestproces. Het zij positief, het zij negatief. Vaak, dan denken we bij pesten alleen maar aan twee partijen. En de pester vinden we dan stom en de gepester vinden we dan zielig. Maar er is... Uh, ...meer aan de hand. We hebben de dader, slachtoffers, slachtoffer, we hebben ook de omstanders... ...we hebben de betrokkenen, zoals leraren, ouders, et cetera. En die beïnvloeden dus, zoals ik al zei, het pestproces. Nou, de pester zelf... ...daar is ook natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan... ...dat zijn meestal jongens... ...ze hebben meestal een agressief reactiepatroon... Uh, ...in combinatie met fysieke kracht ook... ...dus ze zijn agressief van zichzelf, maar ze zijn ook sterk... ...dus ze kunnen de agressie ook botvieren op anderen... En ze blijken ook vaker een positieve houding te hebben tegenover geweld. En dit kunnen we denk ik, wat mij betreft, toeschrijven aan al die uh, gewelddadige uh, videospelletjes, films, videoclips, raps. Tegenwoordig is geweld eigenlijk heel erg uh, uh, geaccepteerd in de popcultuur. Liedjes gaan over geweld, mensen dragen pistolen in een clip... Films zijn altijd gewelddadig. Uh, uh, dus dat geweld, de, het, de, het kind krijgt dat met de paplepel ingegoten. En hier moeten we als ouders natuurlijk alert op zijn. We moeten ons afvragen, wie voedt er met ons mee op? Wie is er met ons mee aan het opvoeden? Wie is er bezig met normen en waarden gieten in dat kind? Die misschien haak staan op de normen en waarden die wij belangrijk vinden. Dat zijn vragen die we ons zouden moeten stellen. En als we eerlijk antwoord zouden geven op deze vragen... ...dan zouden we ongetwijfeld ontdekken dat wij als ouders niet de enige zijn... ...die een bijdrage leveren aan de opvoeding. Er zijn heel veel opvoeders die onze kinderen leren wat wij niet willen dat ze leren. En media in al haar variëteiten, dus niet de traditionele televisie met zijn films en dergelijke, ...maar alle variëteiten die vandaag beschikbaar zijn, de media is denk ik... Het grootste transportmiddel dat momenteel bestaat. Het middel waarmee je kinderen kunt vormen. Waarmee je normen en waarden kunt transporteren naar de uh, kwetsbare breinen van kinderen. Je kunt als ouder nog zoveel bezig zijn met de opvoeding. Nog zoveel praten tegen je kinderen. Een kind kijkt een film, een liedje, een videoclip of wat dan ook. En krijgt een heleboel... Nieuwe dingen te leren die eigenlijk haak staan op wat wij willen dat ze leren. Dus hier moeten we um, alert op zijn. Er zijn ook onderzoeken die aantonen dat pesters geliefd zijn bij hun klasgenoot. Dus we hebben net even gehad over die verschillende actoren die betrokken zijn bij uh, het pesten. We beginnen nu even bij de pester. We gaan hem even analyseren, kijken wie hij precies is, wat hem drijft en dergelijke. En zo gaan we even al die actoren langs. Ik geef even een uh, samenvatting zodat we uh, door het... Uh, Bos, de bomen, straks niet meer kunnen zien. Onderzoeken tonen dus aan dat die pesters geliefd zijn bij klasgenoten. En hier zie je dus de rol van de omstanders. Dat was een van de dingen die mijn ogen hebben geopend bij het onderzoeken van dit onderwerp. Dat die omstanders een enorm grote rol spelen in dit proces. En hier zie je een van die rollen. De pester die gebruikt de omstander strategisch. Die zet de omstanders... ...strategisch in om zijn populariteit te verkrijgen en te behouden. Ze kiezen dan uh, een zwak kind uit dat niet weerbaar is. En die gaan ze dan pesten. En op die manier kunnen zij hun eigen status verhogen en hun eigen populariteit uh, bemachtigen. Dus pesters, hoewel ze zichzelf heel stoer voordoen, zijn eigenlijk hele zielige kinderen. Want... Om populair te worden is hij afhankelijk van andere schade toebrengen. Hij heeft geen talenten, hij heeft geen pluspunten waaraan hij zijn populariteit kan Door Als je een hele goede sporter bent, dan is dat iets wat je kunt gebruiken om populair te worden. Als je een bepaald talent hebt, wat je in kunt zetten om jezelf, je, eigen, je gevoel van eigenwaarde te vergroten... en jezelf populair te maken, dan kun je dat doen. Maar pesters hebben dat vaak niet, dus zijn ze erop aangewezen om mensen te gaan pesten. om op die manier populariteit en erkenning te verwerven van hun uh, klasgenoten. Dat is de pester. Wie is de gepeste? Wie is het slachtoffer? Het slachtoffer uh, dat is iemand waarbij normaal gesproken eigenlijk altijd een combinatie van bepaalde persoonlijkheidskenmerken aan de hand is. Ten eerste is het vaak fysieke zwakte. Het zijn kinderen die al fysiek wat zwakker gebouwd zijn en wat minder werkbaar zijn. En vaak wijken ze ook iets af van de norm. Dus misschien stotteren ze, misschien hebben ze een accent, misschien hebben ze een kleurtje... ...of een fysieke verschijning, dik, dun, flaporen, wat dan ook. En een heel belangrijk onderscheid, en dit is voor ouders heel belangrijk om te weten... ...zowel ouders van gepesten als, als ouders van pesters. Een heel belangrijk onderscheid tussen de slachtoffers is... ...dat er eigenlijk twee soorten slachtoffers zijn. De eerste slachtoffer is het slachtoffer dat ook voldoet aan het stereotype van een slachtoffer. Namelijk hij is passief, hij is niet werkbaar en hij is teruggetrokken en geïsoleerd. En hij is altijd angstig en schichtig en reageert altijd uit angst op situaties van westerij. Dus dat is aan de ene kant het slachtoffer en aan de andere kant hebben we ook de zogenoemde provocatieve slachtoffers... Dat zijn slachtoffers. Die zijn ook wel bang en zo, maar zij hebben een agressieve reactiepatroon. Zij reageren hun woede uit in agressie. Dus ze kunnen lastig zijn. En in het, het, het bek zeggen we dan: is dat? Ja, het is Is dat? En als wij dat dan zien bij een kind, dan denken we: ja, dat kan nooit gepest worden. Dat is een kind wat er zelf om vraagt. Dat is een kind wat zelf de ruzies opzoekt. Maar voor dat kind is agressie een vorm van kanaliseren van die woede en van die uh, stress en van die uh, frustraties die hij oploopt bij het gepest worden. Dus we moeten niet de fout maken wanneer wij lastige kinderen hebben om te denken dat zij dus niet gepest kunnen worden of dat wij... Überhaupt niet eh, signalen van pesten eh, gaan opzoeken omdat we denken, ja, dat kind is weerbaar genoeg of dat kind vraagt er zelf. Dus je hebt hier eh, twee vormen of, of twee zeg maar, typen slachtoffers. En wat ook belangrijk is, degene die gepest worden, die schamen zich er vaak voor. Waarom schamen ze zich? Omdat ze denken dat het pesten iets over hen zegt. Waarom ben ik altijd degene die uitgekozen wordt? Kennelijk ligt het aan mij. Kennelijk voldoe ik niet aan het ideaal wat de mensen hebben. Dus hij schaamt zich ervoor. En omdat hij zich ervoor schaamt, zal hij of zij ook niet heel gauw, meestal niet, hulp gaan zoeken of erover praten met mensen die misschien wel kunnen helpen. Um, dus da dat is ook belangrijk dat we dat ook communiceren. Naar de kinderen. Het ligt niet aan jou. Het ligt aan de pesten. De pester heeft agressies die hij niet op een normale manier kan, uh, in bedwang kan houden. Jij bent gemaakt zoals Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft gemaakt en wij moslims geloven dat Allah iedereen op zijn eigen manier heeft gemaakt en dat iedereen een schepping is van Allah. Ongeacht wat jouw kenmerkt, of het nou grote oren zijn of uh, kleine beentjes of wat het ook mogen zijn. Dus hier hebben we wederom een, een, een signaal eigenlijk naar de ouders dat wanneer kinderen stil zijn over hun situatie, dat er dan kennelijk niks aan de hand is. Dat is een weg die we niet moeten inslaan. Ouders moeten een proactieve pro houding aannemen ten aanzien van hun kinderen. Ze moeten uh, er over de schouders meekijken. Ze moeten praten. Ze moeten de lijntjes kort houden met hun kinderen. Ze moeten opgekropte emoties. ...kunnen herkennen en daarover kunnen praten. Er moet überhaupt een praatcultuur worden opgericht in het huis. De meeste problemen kun je oplossen met praten. En de meeste problemen kun je ook ontdekken door met een kind te praten. Als, het, als de communicatie met een kind alleen bestaat... ...uit de dagelijkse huistuin- en keukencommunicatie... ...over eten en over allerlei praktische zaken... En je zit nooit met het kind om te kijken wat, het, wat er speelt. Om te kijken wat hem, uh, wat hem... Want een kind zal zich altijd voorbij praten. Een kind is niet zo slim dat hij alles kan opkroppen. Hij zal iets zeggen waar jij als ouder met jouw levenservaring uit kunt begrijpen... dat er iets niet klopt aan dat kind. Maar dat begint wel bij praten. En niet bij de cultuur waarbij uh, iedereen met zijn eigen zaak bezig is... en er alleen wordt gepraat als het gaat over het eten of over de fiets... die niet goed uh, geparkeerd staat of wat dan. En een andere reden waarom kinderen geen hulp zoeken, dus aan de ene kant hebben we dus het schaamtegevoel wat een rol speelt, wat ook heel verklaarbaar is. En aan de andere kant hebben we dat het kind ook bang is dat het pesten dan erger gaat worden als er iets in gang gezet wordt wat hij of zij dan niet meer in de hand heeft. Bijvoorbeeld als de pesten worden aangesproken hè, of de leraar wordt aangesproken of de ouders gaan mee naar school... Dus dat is ook belangrijk eh, om, om dan tactvol te zijn. Als je ontdekt dat jouw kind gepest wordt... dan niet te ontvlammen in woede en de school eh, aan gokt gaan slaan. Want jij bent er de volgende dag niet meer. En het kind moet daar nog een paar jaar doorbrengen. En dan geef je aanleiding aan die pesters om door te gaan met pesten. Dat wil niet zeggen dat je als ouder natuurlijk passief moet zijn... maar wat ik eigenlijk hiermee wil communiceren is tact. Tact is belangrijk. Hoe ga je ermee om? En natuurlijk is het begrijpelijk dat je als ouder... Die uh, ja, uh, woedend wordt. En dat je het liefst, natuurlijk, uh, iedereen uh, voor zijn muil uh, slaat die hem uh, wat aandoet. Maar dat is niet altijd de tactvolle manier van problemen oplossen. Hou daarin rekening met het kind en niet met je eigen ja, dierlijke agressie, zou ik het eigenlijk bijna willen noemen. Oké, okay, dat is het kind wat gepest wordt. We hebben nu de omstanders. Wie zijn de omstanders? Kijk, wat we niet al, altijd realiseren. ...is dat die omstanders misschien wel de allerbelangrijkste rol spelen in het pestproces. Zij die toekijken ja, en niet ingrijpen, zij zijn het brandstof voor de pesten. Zij zijn het brandstof voor de pesten. Zij zorgen ervoor dat het pesten doorgaat. Zonder hen heeft de pester helemaal geen publiek. Is er helemaal niemand om indruk op te maken. Is er helemaal niemand om de macho uit te hangen. Of om stoer voor te doen. Het is juist de aanwezigheid van zo'n zwijgende meerderheid die toekijkt en er niks van zegt wat die pester in staat stelt om door te gaan. En om, om, om te denken dat hij daar zijn populariteit aan kan ontlenen. En de islam leert ons om nooit tot de zwijgende meerderheid te behoren. Ik wil jullie natuurlijk vandaag ook op onze islamitische verantwoordelijkheid aanspreken. Want we zijn moslims. En wij delen heel veel normen en waarden met mensen van andere religies of mensen van andere levensvisies. Want als het gaat om geweld, als het gaat om respect, als het gaat om al die universele waarden... ...dan zijn er vaak niet heel veel verschillen tussen verschillende volken. Maar wij hebben extra daarbovenop nog een islamitische verantwoordelijkheid en een islamitische drijfveer om met het pesten ook iets te doen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt Wie van jullie een monkag ziet, een zaak die niet goed is, een schadelijke zaak. Een monkag, subhanallah het woord is betekent in essentie hetgene wat de ziel verafschuwt dat is een monka. Van nature heb je al een afschuw voor die zaak, en dat is pest. Van nature zouden we dat moeten verwerken. Hij zegt wie een monka ziet van jullie, laat hem dat veranderen met zijn handen. En met zijn handen betekent hier praktisch, met praktische middelen. Ik wil niet zeggen dat je dus ook hè, met je handen zeg maar stompen moet gaan uitdelen. Alhoewel soms dat ook de oplossing kan zijn. Laten we wel wezen. We zijn ook weer niet van de stroming die zegt dat je altijd maar de andere wang moet toekeren. Maar meestal gaat het hier om de, pra de, de praktische oplossing. Dus je doet iets. Hij doet iets. Misschien haal je iemand erbij. Misschien zeg je het tegen iemand die verantwoordelijk is. Misschien uh, breng je iemand op de hoogte die de situatie kan veranderen. Als hij dat niet kan, zegt de profeet, dan op zijn minst met zijn tong. Je zegt er wat van. Je zegt tegen de pester dat hij moet stoppen, dat het niet kan, dat het onrechtvaardig is. Je spreekt hem aan op zijn menselijke verantwoordelijkheid. En als dat niet kan, dan op zijn minst met het hart. En dat is het minste wat je kan doen, het afkeuren met je hart. En dan niet op de achtergrond blijven staan en lachen en, en, en, en zijn daad bejubelen en, en, en hem het brandstof geven om door te gaan. Dan ben je net zo schuldig als degene die zijn hand heeft uitgestoken om degene te pesten, te duwen, te schoppen of wat dan. Dus dit. En de islam leert ons ook dat de zwijgende, de zwijgende meerderheid niet onschuldig is. Ja? Je kan niet zeggen: ik heb niks gedaan terwijl je erbij stond en je wel iets had kunnen doen. En deze zaak leren wij uit het verhaal van uh, Thamud. Met hun profeet Saleh. Allah subhanahu wa ta'ala had een vrouwtjeskameel gestuurd. Als teken van het profeetschap van Saleh. En zij mochten dat vrouwtjeskameel niet aanraken. En zij moesten haar laten drinken op één dag zonder dat zij het water mochten aanraken. En op de andere dag mochten de mensen van het water drinken. Het verhaal is bekend denk ik bij jullie. Maar waar het hier om gaat is, Allah subhanahu wa ta'ala zegt... In Barathe Ashkaha. Toen de meest, De grootste ellendeling van hen. naar voren kwam. zichzelf opwierp. Stoer wilde doen. De macho wilde uithangen. Om populair gevonden te worden. door de mensen wellicht. Toen hij naar voren kwam. In Barathe Ashkaha. Kala la de wat heeft deze man gedaan? Wat heeft deze ellendeling gedaan? Hij heeft het teken van Allah, het vrouwtjeskameel, geslacht. En daarmee is hij ongehoorzaam geweest aan Allah en aan, de, en, aan, en aan zijn profeet. En heeft hij het teken van Allah in de wind geslacht. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de erna? Fa'a'a'ruha. Zij, het volk, hebben haar geslacht. Terwijl één iemand daadwerkelijk het mes over de keel heeft gehaald. In de meervoudsvorm, in de derde persoon. Zij hebben haar geslacht. Waarom hebben zij haar geslacht? Omdat ze erbij stonden en ernaar keken en er niks van hebben gezegd. En Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft Zamud vernietigd. Tot aan de laatste van hen, van de mensen die erbij waren. Dus de zwijgende meerderheid is niet onschuldig. Althans, niet in onze opvatting van het leven. Wees dus niet zoals de omstanders van Thamud. Grijp in. Oké, okay? dat is dan misschien wel een boodschap aan de kinderen, of aan de jongeren. Want pesten overigens, we hebben het vandaag over kinderen. Het gebeurt niet alleen bij kinderen, het gebeurt ook bij volwassenen. Het gebeurt ook bij jongeren, bij pubers. Het is een, een breed probleem. Lekker, we beperken ons vandaag hier tot kinderen. Grijp in, zeg er wat van, haal hulp. En het maakt ook niet uit wie gepest wordt, je moet ingrijpen. Als het een niet-moslim is die gepest wordt, je moet ingrijpen. Als het een moslim is die gepest wordt, je moet ingrijpen. Als het een moslim is die pest, moet je ook ingrijpen. Want de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt namelijk... Onsor Akha kezalim en o Help jouw broeder, of hij nu de onrechtpleger is, of degene die wordt onrecht aangedaan. En de sahaba zeiden, ja rasulallah... Wij begrijpen dat wij de, de, degene moeten helpen die onrecht wordt aangedaan. Maar hoe kunnen we de onrechtpleger helpen? De profeet sallallahu alaihi zei... ...door hem ervan te weerhouden het onrecht te plegen. Dus door hem erop aan te spreken, niet te pesten. Dus dat is een islamitische verantwoordelijkheid die wij, de omstanders... ...want dat is wel het merendeel. Ik heb trouwens de cijfers, had ik voorbereid, maar die heb ik even niet paraat. Ik geloof dat dat op zo'n 80% stond... Dat zijn de omstanders. Dus dat is het merendeel van de mensen. Die hebben misschien geen kwaad in de zin, maar door hun aanwezigheid dragen ze bij aan het pesten. En waarom grijpt de, de zwijgende meerderheid niet in? Dat is ook onderzocht. Er zijn ook een aantal verklaringen voor. Sommigen zijn bang om zelf gepest te worden. Dus denken denk, als ik me meng in, dat hele, in die hele zaak, krijg ik het voor mijn kiezen straks. Anderen willen misschien aardig gevonden worden door de pesten. Dus als je op afstand blijft of misschien moedig je hem een klein beetje aan, wil je bij hem in het krijt komen en dan eh, aardig gevonden gaan worden door de pest. Um, maar desalniettemin, wij moeten gewoon onze kinderen leren om ook niet tot de, op, tot de omstanders te behoren. Kijk, dat je niet tot de pesters moet behoren, dat mogen duidelijk zijn. Dat is een fittere zaak. Daar hoeven we geen mening over te hebben. Maar leer je kinderen ook om proactief er wat aan te doen in het geval dat het kan en dat het de fitna niet erger maakt. Maak van onze kinderen ook moedige kinderen. Die voor onrecht opkomen. En dat maakt niet uit wie onrecht wordt aangedaan. En dat is sowieso belangrijk, want de moslim wordt sowieso onrecht aangedaan. Dat zien wij tegenwoordig ook op straat. Vrouwen worden aangevallen. Moskeeën worden aangevallen. Dus een moslim moet al per definitie moedig zijn. ...opkomen voor zijn recht, opkomen voor de rechten van anderen. En in dit geval ook opkomen voor de rechten van degene die gepest wordt. Dus ga niet je kind aanleren dat hij altijd maar he, afzijdig moet houden. Tenzij je daar misschien een goede reden voor hebt, hallo ualaam Maar ik praat natuurlijk in algemene term. Dat zijn de omstanders. Je hebt de ouders. <tosses> nou, je ziet wat voor belangrijke rol de ouders hebben in dit hele proces. Vanaf signaleren of een kind gepest wordt of misschien zelf de pester is... Een kwestie die je ook gewoon kunt signaleren in huis, op school, aan zijn gedrag, aan zijn communicatie, WhatsApp en dergelijke. Tot aan ook de tactvolle omgang met pestsituaties. Ouders spelen hierin een hele belangrijke rol. En laten we alsjeblieft niet wijzen met onze vingers naar ouders die steken laten vallen. Want de allermoeilijkste job op deze wereld is vader en moeder zijn, opvoeden is het allermoeilijkste wat er is. Iedereen doet wel eens iets goed en iedereen doet wel eens iets fout. En ga iemand niet nawijzen omdat hij steken laat vallen, omdat hij iets fout doet. Of omdat het misschien helemaal fout is gegaan met zijn kinderen. De profeet Noor had een kind hè, wat gestorven is als ongelovige, wat bij het vernietigende volk hoorde. En hij zegt tegen hem, Ja, buhneer, ik heb met ga met ons mee. En hij zegt, nee, ik red het wel, ik ga op de hoogste berg, ik word wel gevrijwaard van de zondvloed. En zijn vader zegt, la asima min illa marrahim. Dit is een profeet van Allah. Wil je zeggen dat hij gefaald heeft in de, in de opvoeding? Hij heeft 950 jaar dauwen gedaan. Ongetwijfeld is hij bij zijn kinderen begonnen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala bepaalt wat hij bepaalt. En hij heeft bepaald dat hij niet tot de gelovigen zal behoren en vernietigd zal worden in de zondvloed. Maar dit zegt niks over het falen van Noor. Zoals het soms ook niks over het falen van ouders kan zeggen als het met een kind fout gaat. Dus pas daarvoor op. Met het wijzen van vingers. Maar desalniettemin, ook hier geldt, hou die lijntjes kort met je kinderen. Als we iets ontdekken bij onze kinderen wat al heel lang speelt. Maar we hebben het niet kunnen opmerken. Omdat we zelf nalatig zijn geweest. Omdat we zelf... ...niet het vermogen hebben gehad om door de regeltjes heen te luisteren naar wat de kinderen zeggen en doen... ...dan hebben we misschien wel op dat vlak gefaald. Hoe slim en hoe goed kan een kind zijn om zoiets groots, wat zo'n enorme impact heeft op een kind... ...om dat jarenlang te verzwijgen? Dat zijn de ouders. We hebben de omgeving ook nog. De omgeving... Er zijn ook omgevingsfactoren die invloed hebben op het pesten. En uit onderzoek blijkt dat pesten een imitatie kan zijn van agressie die kinderen thuis ervaren. Okay? De opvoeding dient daarom altijd ontdaan te zijn van agressieve elementen. Zoals eh, slaan of verbale agressie en dergelijke. Kinderen groeien dan namelijk op met het idee dat het normaal is... Om op die manier te reageren. Ze groeien op met het idee dat dat de normale manier is van dingen voor elkaar krijgen. Dus als, je, als die elke dag hoort. Uh, uh, in plaats van dat je zegt uh, ga slapen. Ga slapen. Opstaan. Opstaan. Er is een verschil tussen hoe je iets tegen een kind zegt. Als hij elke dag op die agressieve toon toegesproken wordt. Elke dag uh, tumult in huis is. Ja, ...en een kind groeit op die manier op... ...dan denkt hij dat, dat de normale manier is van iets voor elkaar krijgen. Op school gaat hij dan ook even iemand een lel voor zijn oor geven... ...en schreeuwen en dergelijke. Daarnaast wordt de kans dat kinderen gaan pesten... ...groter als ouders weinig betrokken zijn bij hun kinderen... ...of weinig toezicht houden. En betrokkenheid van de ouders, beste broeders en zusters... ...is een taak van beide ouders. Okay? Ook van de vaders... Want sommige vaders denken dat alles wat met kinderen te maken heeft, dat dat voor rekening van de moeder komt. En natuurlijk, de moeder draagt een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen. Maar de moeder van tegenwoordig is ook niet meer de moeder van 40 jaar geleden. Dat is ook iets wat we in oogschouw moeten nemen. Zij neemt ook taken over van de vader. Ze werkt misschien, of gedeeltelijk, buitenshuis... Ze doet de boodschappen, ze doet de administratie, instanties bezoeken, dokters, tandartsen, school, oudergesprekken, helpen met huiswerk, brengen naar bijles, brengen naar zwemles, brengen naar sport, enzovoort, enzovoort. Oké, okay? en ondanks dit, verwacht je dan dat het huis ook altijd netjes schoon is, dat er netjes op tijd gekookt is, dat precies de hoeveelheid zout in het eten goed is, en dat alles altijd tip top in orde is. En de vader denkt dat hij thuis kan komen van zijn werk... en neer kan ploffen op de bank... en tot s'avonds laat tv kan kijken... en denkt dat hij op deze manier aan zijn verplichting... of aan zijn verantwoordelijkheid heeft voldaan van vader zijn. Zo zit het niet in elkaar, broeders. Zo zit het niet in elkaar. Als je dat wil... dan moet je de moeder ook ontlasten van alle taken die bij de vader horen. Ja, dan moet je ook zelf de boodschapjes doen. De kinderen naar school brengen. Meegaan met oudergesprekken. Mee naar de tandarts. Dan moet je constant vrijnemen van je werk... Die afspraken zijn altijd overdag. Dus als die rolverdeling op deze manier aan de gang is in onze huizen, dan moeten we ook begrijpen dat we als vaders meer verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van onze kinderen, dan we mogelijkerwijs zouden denken. En dan heb je natuurlijk ook nog de school. Want dat is de plek waar pesten meestal voorkomt, op school. De kans op pesten is groter op scholen, ...waar een groter verloop is van leerkrachten. Dus waar telkens nieuwe leraren zijn. Waar de ene komt en dan een paar maanden is die weer weg. Er kan geen band gebouwd worden met de kinderen. De leraren kennen de namen misschien niet eens van de kinderen. Er is geen emotionele he, relatie met de kinderen. En ook scholen die geen duidelijke gedragsregels hebben... ...of waar het toezicht ontbreekt of waar het toezicht niet voldoende is... En waar uh, gebrek is aan individuele benadering. Dat, dat zijn van die grote, mega scholen. Waar je als leerling gewoon een, een nummertje bent. Ja? Dus uh, uit onderzoek blijkt dat het pesten hier sneller kan voorkomen. Uh, dus bij het kiezen van een school moeten wij als ouders daar ook rekening mee houden. Stel uh, dat onze kinderen al ervaring hebben gehad met pesten op de basisschool. Of dat we weten van onze kinderen dat ze fysiek wat zwakker zijn of emotioneel wat minder werkbaar zijn, dan moeten we daar ook rekening mee houden... op het moment dat we scholen uitkiezen... en niet alleen moeten gaan voor de dichtstbijzijnde school... de school met zo min mogelijk uh, kopzorgen voor mij... hij kan lekker op de fiets, ik hoef hem niet te brengen... ik hoef geen buskaart voor hem te kopen. We kijken naar de school die het best past bij onze kinderen. En scholen hebben natuurlijk ook een wet waar ze zich aan dienen te houden. Er zitten misschien niet vertegenwoordigers van scholen hier vandaag... maar misschien kunnen ze ons wel via uh, wat heet het, de opname horen... Sinds 2015 is er een wet aangenomen die scholen verplicht om een pestprotocol te hebben. Om iemand aan te stellen die dat hele proces gaat uh, coördineren. Om in kaart te brengen wat de situatie is op school als het gaat om sociale veiligheid. En ook te meten of kinderen zich veilig voelen op school. Als de school al deze zaken uh, verzaakt, dan creëer je een omgeving waarin pesten heel makkelijk kan gedijen. Dus de verantwoordelijkheid van scholen hierin is niet minder belangrijk dan die van ouders en van kinderen zelf. Nou, wat zijn de gevolgen? Hoe lang ben ik al bezig? Huh? Oh, oh, ik heb nog even. Wat zijn de gevolgen voor degene die pest? Pest heeft gevolgen, lange termijn gevolgen ook. Je Moet niet denken dat een accidentie is op het schoolplein en je gaat naar huis. En dat zit. Het heeft gevolgen niet alleen voor de pesten, of sorry, voor de gepesten, want dat is wat wij normaliter zouden denken, emotioneel met, met zichzelf in de knoop en dergelijke, maar ook voor degene die pest. Dus de daden. Denk niet dat je vrij uitgaat. Oké, okay, mochten je, mocht je vandaag toch pesters aanwezig zijn, denk niet dat je vrij uitgaat. Ten eerste en allerbelangrijkste, is natuurlijk dat pesten ...gewoon een hele zware zonde is in de islam. Het is een zonde. Want pesten is namelijk onrecht. Dat is pest. Het is pure onrecht. Je, je, je bereikt er helemaal niks, van, euh, niks mee. Je wordt er zelf helemaal niet beter van. Zelfs die populariteit die je denkt te verkrijgen is maar schijnpopulariteit. Die mensen vinden je helemaal niet leuk als je pest. Ze zijn vaak misschien gewoon een beetje bang voor je. En daarom lachen ze en giechelen ze. Je bereikt er helemaal niks mee. Het is doelbewust iemand onrecht aandoen. Kijk, iemand die steelt, die doet dat om rijk te worden. Iemand die drugs verkoopt, die wil daar rijk van worden. Dat is allemaal fout, maar rationeel ergens verklaarbaar. Maar iemand die pest, wordt er helemaal niet beter voor. Het is bijna pure sadisme. Dat je iemand gewoon pijn wil doen, helemaal voor niks. Dus je bent bezig met een zonde aan het uh, uh, verrichten. Uh, als je echt populair wil zijn, blink uit in, in iets. Ga, ga sporten en blink uit. Haal goede cijfers. Doe het goed op school. Dat zijn zaken waar je terecht mee kunt werven naar populariteit. Onrecht, beste broeders en zusters, zal hoe dan ook worden bestraft. Hoe dan ook zul je worden bestraft. Kama to dienu to Ofwel in deze dunia. En luister goed beste broeder en beste zuster. Mocht je behoren tot degene die pesten, schelden, roddelen. Of wat dan ook. Ofwel in deze dunia zul je ervoor betaald worden. Doordat je terugkrijgt wat je de ander aandoet. Ja, misschien zul je later zelf wel gepest worden. Of je krijgt zelf lichamelijke gebreken. Of de kracht die Allah jou gegeven heeft. Waar jij anderen mee tot last bent. Zal jou ontnomen worden. Hoe dan ook. Zal, je, zal jij de gevolgen van jouw daden in de dunya al uh, gaan zien? En mocht het zo zijn dat je je straf in de dunya ontloopt, luister dan naar de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En denk niet, zegt Allah, denk niet dat Allah onbewust is van het feit van hetgene wat de onrechtplegers doen. Denk niet dat Allah het niet ziet en niet heeft opgeschreven en niet heeft bijgehouden. Het is zo, zegt Allah, dat Hij hen uitstel geeft tot de, de dag waarop de blikken, waarop de ogen open zullen staan van angst. Op de dag dat je zo zult schrikken van hetgene jouw handen hebben voortgebracht. Dat jouw ogen niet eens meer, het knipperen van je ogen gaat niet meer. Uit angst die jij voor je ziet. Dit is een waarschuwing voor de onrechtpleegers. Van Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in een hadith kudusi: Ya ibadi, inni haram al-zulma ala nafsi, wa kum beynakum fala felatadalamu. O mijn dienaar, zegt Allah. Kijk hoe hij je hier aanspreekt. O mijn dienaar, ik heb onrecht, verboden verklaard voor mijzelf, zegt Allah. En ik heb het verboden gemaakt voor jullie onderling. Dus wees niet onrechtvaardig. Wees niet onrechtvaardig. De volgende keer dat je voor je slachtoffer staat en je wilt stoer doen en je wilt de macho gaan uithangen... Denk dan aan deze woorden van Allah die hij uitspreekt voor jou, voor degene die op het punt staat om onrecht aan te, uh, iemand onrecht aan te doen. Dit is jouw Heer die tegen jou spreekt. Dit is degene die het bloed in je slagader kan bevriezen. Dit is degene die de zuurstof uit jouw longen kan trekken. Dit is degene die jou in een oogwenk op de grond kan krijgen. Dit is degene in wiens handen jouw ziel zich bevindt. Ben je er niet bang voor dat Allah subhanahu wa ta'ala voedend wordt vanwege die daad die jij verricht hebt? En dat hij jou zal straffen op die plek, op dat moment. Of misschien de straf zal uitstellen dat hij later zal komen. Dit is een waarschuwing van Allah voor degene die pesten. Maar pesten heeft ook andere consequenties voor de pester op lange termijn. Een kind dat pest... Leert dat hij of zij doelen kan bereiken zonder dat te doen op een sociaal aangepaste manier. Dus hè, hij heeft geleerd om dingen gedaan te krijgen op een asociale manier. En daardoor kan hij of zij uiteindelijk een onaangepast gedragspatroon krijgen. Dus in de echte wereld krijg je geen dingen gedaan door te schoppen en te, te, te, te rochelen en wat dan ook. In de echte wereld is het geven en nemen. In de echte wereld moet je onderhandelen. Belangen afwegen. Dat is hoe we met elkaar omgaan. Maar iemand die pest... of iemand die veelvuldig pest... die leert dat juist asociaal gedrag... resultaat oplevert. En waar leidt dat toe? Dat kan leiden tot hele grote problemen... in de adolescentie, in de volwassenheid. Ze komen vaker met justitie in aanraking. Dit is allemaal wetenschappelijk onder, uh, onderbouwd. In ieder geval wetenschappelijk onderzocht. Ze komen... Vaker met justitie in aanraking, ze drinken vaker alcohol, ze zijn vaker bij vechtpartijen betrokken. En meisjes die pesten hebben kans om later betrokken te raken bij huiselijk geweld en hebben meer kans om te eindigen als een tienermoeder. Want pesten is niet een zaak die jij uitvoert en waar je vervolgens je handen mee in onschuld kan wassen en thuis terug naar huis kunt gaan en doen alsof er niks aan de hand is. Het laat sporen achter. Zo, ook voor de pesten. Dus niet denken dat je vrij uitgaat als je iemand anders onrecht aandoet. Gevolgen voor degene die gepest wordt. Ik las tot mijn grote schrik eigenlijk dat pesten bijna altijd blijvende schade oplevert. Dus, dus voor degene die gepest wordt. En da dat is heel heftig. Dus dat wil zeggen dat je deze sporen altijd met je mee zult dragen. En dat is ook belangrijk voor de pester, om zich te realiseren dat het zo is. Dat als jij iemand pest, dat je hem de rest van zijn leven daarmee schade berokken. Ook later, als je misschien berouw hebt getoond ervoor. Degene die jij onrecht hebt aangedaan, moet nog steeds de zure vruchten plukken van wat jij hem hebt aangedaan. Gevolgen van pesten voor kinderen kunnen verschillend van aard zijn. Het kan... Ik me even een moeilijk woord, het kan... ...internaliserende gedragsproblemen uh, uh, tot gevolg hebben. Wat zijn dat? Dat is dat het kind wat gepest wordt... ...de emoties die hij heeft of zij... ...zoveel mogelijk gaat proberen te controleren... ...en dus binnenhoudt. En dat leidt tot innerlijke onrust. En als dat leidt tot innerlijke onrust... ...heeft dat allerlei consequenties. Sociale teruggetrokken... ...angst... ...depressie en wat ze noemen psychosomatische consequenties. Wat zijn psychosomatische consequenties? Dat zijn lichamelijke aandoeningen die een geestelijke aanleiding hebben. Dus je hebt pijn in je lichaam. Er is iets mis met je lichaam. Vaak is het medisch ook niet verklaarbaar. En de aanleiding daarvoor is niet medisch, maar geestelijk. Zo zie je ook hoe geest en lichaam met elkaar verweven zijn. Dus stress, angst... Die zich uitdrukken in problemen in het lichaam zelf. Dus dit heeft echt serieuze gevolgen. En dat voor kinderen die al helemaal niet op zijn toegerust om om te kunnen gaan met stress. Met angstige situaties. Dit is een, een, een recept voor een levenslange trauma. Wat ook gebeurt is dat die kinderen zichzelf niet meer leuk vinden. Zichzelf haten. Dat klinkt als iets wat ja, heel simpel is. Maar probeer eens voor te stellen dat je door het leven gaat terwijl jij zelf niet meer tevreden bent met jezelf. Kijk, als anderen niet tevreden met je zijn, dan zal het altijd een deel van deze wereld zijn die jou niet moet hebben. Maar als de afkeuring van binnen komt, lijkt mij onmogelijk. onmogelijk om zo door het leven te gaan. De intrinsieke erkenning, de intrinsieke waarde om nog zin te hebben, om nog nut te hebben in deze wereld, om er nog toe te doen in deze wereld, is er niet meer. Dat verklaart waarom sommigen hun toevlucht moeten zoeken. Tot zelfmoord. Wat ook het gevolg is, is dat ze anderen niet meer vertrouwen. Als jouw vertrouwen zo vaak geschaad is... Want pesten is ook heel achterbaks, hè? Het is ook niet vaak een heel macho gevecht tussen twee... Nee, het is van achter even trekken, duwen, even stoel weghalen... Zodat hij valt, even iets in zijn drinken stoppen of wat. Zo achterbaks. Elke keer, constant, wordt jouw vertrouwen geschaad En je, je, je vertrouwt niemand meer. Misschien ook degene die jou zouden moeten helpen. Die staan daar, doen niks, kijken toe. Misschien docenten of mensen die jou, voor jou zouden moeten opkomen. Die, die wijven het weg als gewoon een incident... Dus keer op keer word je geconfronteerd met jouw vertrouwen die geschaad wordt. En je vertrouwt niemand meer op een gegeven moment. En dat kan tot hele serieuze depressies leiden en nog meer teruggetrokkenheid... ...als gevolg waarvan je uiteindelijk nog meer gepest gaat worden. Want hoe meer isolement, hoe meer je dat buitenbeentje wordt... ...en dat makkelijkere doelwit wordt om gepest te worden. Dus zo zie je hoe wat voor een visuele cirkel een gepest kind terecht kan komen. Wat ook kan, is ook heel belangrijk voor ouders dit... Zijn, als tegenhanger van de internaliserende gedragsproblemen, heb je de externaliserende gedragsproblemen. Dat is dat jij als kind juist te weinig controle hebt over je emotie. Waardoor, je, waardoor de emoties worden uitgereageerd. Waardoor het gaat afreageren op je omgeving. En waardoor je dus problemen krijgt met mensen... ...problemen krijgt met de maatschappij. Je wordt dan agressief, ze worden ongehoorzaam, ze worden overactief, ze gaan schoppen. Dus het gepeste kind, beste broeders en zusters, is niet altijd dat stille, teruggetrokken kind... ...waarvan iedereen aan de buitenkant kan zien dat het niet helemaal goed is. Het gepeste kind kan ook dat irritante kind zijn, waar wij altijd van af willen. Waarvan we denken, hou eens op, wat een lastig kind, wat slecht opgevoed door zijn ouders. Dat gedrag kan een uiting zijn van de frustraties die hij meemaakt bij het pest. Dus hier is echt ook een beetje professionaliteit geboden. Dat we dat kunnen zien. Dat we dat kunnen signaleren. Dat we een, een, een adequaat pro probleemanalyse kunnen maken. Pesten. Ik zei net al hè, dat vader en moeder zijn de, de moeilijkste job is op aarde. Kijk wat voor een... Eigenschappen je eigenlijk allemaal moet hebben. Wat voor behendigheid, wat voor ah, kennis je eigenlijk allemaal moet hebben. Pesten heeft ook gevolgen voor klasgenoten. Dus degene die er gewoon zijn en in zo'n klas aanwezig zijn. Het stoort, het leidt af en dat hindert gewoon het leren. En uit onderzoek blijkt dat kinderen school minder leuk vinden als er gepest wordt. Waardoor de focus op de prestaties altijd uh, ook niet optimaal zijn. Kortom, niemand wordt hier beter van. Gewoon echt helemaal niemand. Ook de pester niet. Dit is gewoon een verlies-verlies situatie voor alle betrokken partijen. Nou, wat zegt de islam over pesten? Um, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, in surat al-Hujurat Ya ayyuhal ladhina, amen La min asa an yakunu khayran minhum Wala nisa min nisa. Asa en je na khayram Wala mizo Wala bil Allah subhanahu wa ta'ala noemt hier een aantal dingen alsof dit vers bedoeld is voor degene die pest. En nogmaals, pesters heb je ook onder volwassenen. Alsof het geopenbaard is voor de pest. Precies datgene wat de pester doet, staat hier in deze ei. O jullie die geloven, en dat zijn wij, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, maak elkaar niet belachelijk, bespot elkaar niet. Want het kan zijn dat degene die jij bespot, beter is in de ogen van Allah dan jij. En ook de vrouwen, zegt Allah hier, bespot elkaar niet, want het kan zijn dat die vrouw die jij bespot, beter is in de ogen van Allah dan jij. En ik kijk zo naar deze eieren en ik zie hier dat ik bewust een onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen. En ik zie dat Allah ook had kunnen zeggen... "Oh jullie die geloven, want daar vallen ook de vrouwen onder. Maar hier wordt bewust onderscheid gemaakt... zodat de boodschap nog sterker aankomt. O jullie mannen, doe het niet. O jullie vrouwen, doe het niet. Iedereen, doe het niet. Zodat het ook twee keer herhaald wordt. Doe het niet, doe het niet. Doe het niet één keer voor de mannen, doe het niet één keer voor de vrouw. is een manier om aan te geven hoe belangrijk dit verbod is... Bespot elkaar niet. Zelfs als diegene meelacht. Soms, voornamelijk in volwassen kringen. Want je gaat als volwassen niet een hoekje opzoeken en huilen. En dan lach je misschien mee. Je probeert wat ongemakkelijk mee te doen. En jezelf te offeren als slachtoffer. Zelfs dan niet. Dat hij meelacht of een glimlach op zijn gezicht heeft. Zegt helemaal niks over of hij het accepteert of niet. Dus maak elkaar niet belachen. Bespot elkaar niet. En maak geen opmerkingen, nare opmerkingen over elkaar. En geef elkaar geen scheldnamen, geen verkeerde bijnamen. Geen hazelip, eh, bollen, eh, weet ik veel wat er allemaal gezegd kan worden. Bijnamen die niet prettig ervaren worden door degene die die bijnaam heeft, Dat is haram. Want een verbod in de, in de, in de Arabische taal, als Allah zegt doe dit niet, het leidt tot de, de, de, de, de, de, de, de hoekom dat het haram is. Gewoon niet toegestaan. En we weten wat haram is. En haram staan consequenties tegenover. Dus dat, geef elkaar geen scheldnaam. En wie geen berouw toont, dat zijn dan de onrechtplegers. Dus je hebt mogelijkheid om berouw te tonen. Anders zegt Allah: behoor je tot de onrechtplegers. Zie hier wat je doet: iemand uitschelden, iemand belachelijk maken, iemand bijnamen roepen is gewoon onrecht. Zoals Allah dat heeft vastgesteld. Dus pesten, zowel verbaal als fysiek, is een serieuze zaak. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...Waylun likulli humazatin lumeza. Lwayl, is vernietiging. Ofwel een rivier in de hel. Voor wie? Voor de hamaaz en de lemmaz. En de hamaaz is de persoon die de, mensen, die, die de mensen kwaad doet met praten, verbaal kwaad doet... En de lamez is degene die mensen kwaad doet met daden. Dus zowel verbaal als fysiek zou je je moeten onthouden van andere schade te berokkenen. Allah subhanahu wa ta'ala belooft hier een wail. De, de, de vernietiging. Oftewel de, een, een, een rivier in het, het Hellevuur. Voor degene die dat soort onschuldige dingen doen. Ze denken dat het onschuldig is. Even iemand napraten. Even iemand nalachen. Even iemand schop geven hier en daar. Even iemand... Het zijn echt serieuze zaken en deze hele soren trouwens staat vol met serieuze zaken, ook over roddels, ook over hoe je moet omgaan met elkaar. En Allah herinnert ons daaraan dat de mensen allemaal afkomstig zijn uit één bron en dat hij volkeren heeft geschapen, andere soorten mensen heeft geschapen, zodat we elkaar leren kennen, zodat er een harmonieuze sfeer gecreëerd wordt. Dat staat allemaal in deze soren. Ik wou eigenlijk zeggen oplossingen, maar in feite zijn die al min of meer genoemd: oplossingen. We hebben gesproken over oude betrokkenheid, over het creëren van een praatcultuur, over de lijntjes kort houden met de kinderen. We hebben het gehad over de schoolkeus. We hebben het gehad over opvoeding, normen en waarden overdragen door het goede voorbeeld te zijn. Let wel, let wel. Opvoeden, beste broeders en zusters, is geen verbale transactie. Ja, die. ...tekst uitdragen aan je kinderen, dat is geen opvoeden. Opvoeden is zelf het goede voorbeeld geven. Gedrag aanleren middels daden, door het te doen. We weten dat kinderen kopieergedrag hebben. Laat het goede zien en je kind zal het overnemen. Zeg het goede tegen je kind en het zal de andere oor eruit gaan. Maar wat ook belangrijk is, wat mij betreft, wat misschien nog niet aan bod gekomen is... ...is dat wij ons moeten inzetten om de weerbaarheid van kinderen te vergroten... Natuurlijk, een kind kan fysiek wat zwakker zijn, kan wat schichtiger zijn dan zijn leeftijdsgenoten. Dat zijn allemaal persoonlijkheidskenmerken waar Allah ons mee geschapen heeft. Maar wij kunnen wel ervoor zorgen dat kinderen weerbaarder worden, bijvoorbeeld door ze op vechtsporten te zetten. En vechtsport, heel vaak denken mensen, dat is dan om sterk te worden en om te weten hoe je moet slaan ofzo. Vast wel, dat leer je daar ook wel. Maar het is voornamelijk om zelfvertrouwen te kweken. Als... Jij, vaak betrokken bent in situaties waarbij er aan jou getrokken wordt... en eventjes met elkaar op de grond even sparren. Je, je bent vaak in zo'n gesimuleerde gevecht. Als het dan in het echt gebeurt, is het, ziet het er niet vreemd uit. Je bent gewend dat er aan je getrokken wordt. Dus het, het, het geeft zelfvertrouwen aan een kind om in zulke soortgelijke situaties om te kunnen gaan. Nou, dan wil ik het ja, hierbij gaan laten. Zoals ik al zei... Uh... Het was een aftrap om het onderwerp even te agenderen. Even te zeggen van luister, dit is iets wat bij ons op de agenda gaat. Hier gaan we wat mee doen. We zijn verantwoordelijk om hier wat mee te gaan doen. Inshallah ta'ala hoop ik natuurlijk dat de moskee ook... zijn verantwoordelijkheid gaat nemen om hier in de toekomst... ...in het bijzijn ook van professionals mee aan de slag te gaan. Tot die tijd moeten wij ons realiseren dat wij allemaal een individuele verplichting hebben of je nou wel of niet betrokken bent bij het pesten, als het gaat om dit soort situaties en jij kan het verschil maken. Jij kan het verschil maken. Heel veel mensen zullen denken dat de aanleiding voor deze lezing is, wat natuurlijk de tragische gebeurtenis van de afgelopen week. Om eerlijk te zijn is dat niet zo. Omdat, nou ja, dan ben ik eigenlijk niet helemaal eerlijk, misschien wel, maar het was wel op verzoek van ouders... En wat we ook moeten, uh, uh, in acht moeten nemen is dat dat specifieke geval van onze broeder, daarvan is helemaal nog niet vastgesteld wat de toedracht is van zijn dood en wat de aanleiding is voor de toedracht waarvan iedereen denkt dat dat op die manier gegaan is. Ik weet, ik ben heel ingewikkeld aan het doen, maar ik wil heel voorzichtig zijn. Heel voorzichtig, omdat de ouders zelf ook met heel veel vragen zitten en ook niet er zeker van zijn dat het um, allemaal gegaan is zoals men zegt dat het gegaan is in de krant en in de op social media en dergelijk er bestaat een sterk vermoeden maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt vermijd veel van de, de vermoedens staat trouwens ook in de surah die we net hebben aangehaald dus daar gaan we niet op in en alles wat we hier hebben aangehaald is niet specifiek toegespitst op deze situatie maar dit speelt onder de mensen, dit speelt bij onze kinderen en speelt op onze scholen dus wij zijn sowieso verplicht om hier ...wat mee te doen. Dat gezegd hebbende wil ik eigenlijk nog als laatst onze eventuele journalisten... ...ik weet niet of ze er zijn, maar ik had begrepen dat er misschien een journalist zou, uh, aanwezig zou zijn... ...wil ik toch vriendelijk verzoeken om geen interviews af te nemen met bezoekers. Waarom? Niet omdat we jullie niet vertrouwen. Nou, eigenlijk wel een beetje, maar... ...nee, gewoon puur vanwege het feit dat de zaak waar jullie waarschijnlijk voor komen... ...wat zich hier heeft afgespeeld in van de afgelopen week... Daar zijn nog zoveel onduidelijkheden over en wij willen als moskee, of in ieder geval de moskee en ik als spreker hier vandaag, willen niet bijdragen aan het nog meer creëren van onduidelijkheid hierover. Dus wij vragen jullie, wij verzoeken jullie gewoon vriendelijk om dat niet te doen. Want dat kan gewoon weer leiden tot allerlei verhalen die helemaal niks met de realiteit van doen hebben. Dit gezegd hebbende, ik weet niet of er nog vragen zijn, opmerkingen, verhelderingsvragen... Nee. Zakumallah, we waarderen jullie komst waar het wa agi da'wana en alhamdulillahi rabbilla alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.